De zaak is aangespannen door het kamermeisje dat Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting. Ze probeert via de civiele zaak schadevergoeding te krijgen. Nederlandse automobilisten zitten vaker dan andere Europeanen met drugs op achter het stuur. Het gaat dan vooral om wiet en amfetamines, blijkt uit onderzoek. Nederlandse automobilisten gebruiken wel minder vaak alcohol dan automobilisten in andere landen. Vooral de combinatie van drugs en drank leidt tot veel verkeersdoden. De onderzoekers pleiten voor duidelijke wetgeving over drugsgebruik in het verkeer.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 Volgens de Libische interimminister van Justitie is de zaak gesloten. De Schotse aanklagers hoopten door de machtswisseling in Libië op meer medewerking. De Libier al Almigrayi werd als enige veroordeeld voor de aanslag. Schotland is er altijd van uitgegaan dat Almigrayi hulp heeft gekregen. En de aanklagers hadden Libië gevraagd om informatie. Dat verzoek is nu dus afgewezen. Een Amerikaans bergingsbedrijf heeft een scheepswrak gevonden met meer dan 200 ton zilver aan boord. Het is een Brits vrachtschip dat in 1941 tot zinken werd gebracht door een Duitse onderzeeër. 84 bemanningsleden kwamen om het leven. Het wrak ligt op de bodem van de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. en Het zilver heeft een waarde van meer dan 150 miljoen euro. Het weer eerst bewolkt met op veel plaatsen nevel of mist, later meer zon. 18 graden wordt het op de Wadden, 23 graden in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerweer. Met maximaal ruim boven de 20 graden. We ah, hebben de verkeersinformatie. Nog altijd mistig in Brabant en in het rivierengebied. En het uh, afgelopen half uur is het spits fors drukker geworden. Ongelukken en pechgevallen. De grootste problemen op de A1 Hengelo-Apeldoorn. 14 kilometer tussen Markelo en Deventer. Dat was een aanrijding. Ook een aanrijding is de oorzaak van de lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Prins Klauspijn en Hoogmade 14 kilometer. De A9, half maar richting Amstelveen, verknoppend Raasdorp, vanaf Beverwijk ruim 13 kilometer. En vanaf Arnhem op de A12 naar Utrecht, tussen knoppend Maandenbroek en Maarsberg 13 kilometer. Bij Maarsberg is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daar is de linker ook dicht. Een pechgeval op de A28 zorgt voor veel vertraging...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Haast is geboden als het gaat om een oplossing te vinden... voor de eurocrisis en de problemen van Griekenland. De Griekse premier en de Duitse bondskanselier gaan vandaag samen eten. Heel veel reacties komen er binnen op het overlijden van Harry Musquet. Onverwacht is zijn dood niet, maar het maakt de schok niet minder groot. Daniel Lohuus vertelt dat Harry de Blues introduceerde in de polder. Dat deden de blizzards op hun eigen manier. En het was toch wel heel bijzonder. Het was uh, ja, ruiger dan de, dan de, dan de Stones... Verslaggever Roel die is vanochtend in Grollo. U hoort hem zo. En dan gaat u volgend jaar weer meer betalen voor uw zorgverzekering. Verzekeraar DSW uit Schiedam maakt als eerste de premie voor 2012 bekend. Voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW 102,50 euro per maand betalen. Bestuursvoorzitter Chris Omen. Die verhoging is noodzakelijk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 Maar men zal zich realiseren dat men niet te ver van onze premie kan afwijken. Dus ik denk zeker dat onze, naar mijn optiek, scherpe premie... dat dat een drukkende werking op, op het premieniveau zal hebben. In ieder geval gaat de premie omhoog. En ook zorgverzekeraar mensens schat al eerder dat de premie... ongeveer 20 tot 30 euro per jaar hoger gaat worden. Wij praten erover door met Wienand van der Ven, hoogleraar ziektekostenverzekering... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heer van der Ven, goedemorgen. Andere verzekeraars zijn nog druk aan het rekenen. Komen later met hun definitieve premies. Wat denkt u, stijgen die mee met die van DSW? Dus 36 euro op jaarbasis. Uh, ze, ze zullen niet veel kunnen afwijken. Ik ben het eens met, oh, dit lijkt me een, een hele scherpe uh, premiestijging. Ik had zelf uh, veel en veel meer verwacht... Maar andere verzekeraars zullen het natuurlijk niet, uh, niet te gek kunnen maken. Want verzekerden kunnen in het najaar allemaal weer switchen. En als je 50, 100 euro hierboven gaat zitten. en dat ze ook best kunnen. Uh, dan ga je heel veel ver verzekerden verliezen. Dus een hele scherpe premiestelling lijkt me dat. Waar had u dan op gerekend? Want dit komt bij deze W neer op 36 euro per jaar. Waar had u op gerekend? Het is bijna niet uit te rekenen. Omdat de verzekeraars komend jaar met zoveel onzekerheden en risico's worden geconfronteerd. Oma heeft het wel uitgelegd. Uh, zij zijn verantwoordelijk voor overschrijdingen boven de macro-raming. Mm -hmm. uh, die is waarschijnlijk veel te laag. Omdat er komt een nieuw bekostingssysteem voor de ziekenhuizen. Dat gaat heel veel onzekerheden en risico's geven. Dat hebben we zeven jaar geleden ook gehad. En toen was er een overschrijding van circa 2 miljard. Mm. Nou, ik sluit niet uit dat dat in 2012 volgend jaar weer gaat gebeuren. Als we dat omrekenen in premies, deel dat door 13 miljoen premiebetalenden... dan hebben we het al over 150 euro extra die voor de verrekening van de zorgverzekeraars kan komen. Maar die rekening zal toch altijd doorgeschoven worden naar, naar de klanten? Dat gaan wij toch merken? Ja, maar de verzekeraars moeten nu inschatten wat hun kosten... Komend jaar zullen zijn, daar moeten ze de premie nu op afstemmen. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel onzekerheden wat er volgend jaar met de ziekenhuiskosten gaat gebeuren. Dus blijken die inderdaad uh, 1, 2 miljard hoger te zijn dan de macro-raming waar de overheid vanuit gaat. Ja, dan, moeten de, dan hebben de verzekeraars een te lage premie en dan zullen ze uit hun reserves die, die, die extra kosten moeten betalen. En kunnen ze dat? Uh, een, hebben ze een de, grote buffer? De, ze hebben flinke buffers. De meesten zullen het kunnen. Maar je moet niet uitsluiten dat als er forse overschrijdingen komen... dat er toch hier en daar een verzekeraar is die onder de norm komt... die de Nederlandse bank vraagt. Maar, dat meneer, moeten we niet uitsluiten. Nee, maar meneer Van der Ven, dan wordt er alweer uitgegaan van overschrijdingen. Hoe zit het met de marktwerking? Hoe zit het met specialisatie van ziekenhuizen? Efficiënter werken? Gaat het zo langzamerhand ook niet eens wat lukken... om de kosten te drukken? Uh, op termijn moet dat zeker gaan lukken... Maar de overheid heeft voor het komend jaar een flink aantal maatregelen opeengestapeld... die er samen voor zorgen dat er zeer veel onzekerheden en risico's zijn. Voor uh, zowel de, de verzekeraars, maar ook voor de ziekenhuizen. Dat nieuwe bekostigingssysteem. Uh, ziekenhuizen weten niet eens uh, hoeveel geld ze voor uh, bepaalde behandelingen zullen gaan krijgen. Uh, er kunnen rekenfouten in zitten, programmeerfouten uh, voor de verzekeraars onzekerheid. Want de specialisten zal wel geleerd worden, joh, als je die en die behandeling er ook bij doet, dan krijg je een veel hoger tarief. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik, ik sluit zeker niet uit dat we weer geconfronteerd worden met forse overschrijdingen. En dan zitten er voor ziekenhuizen nog eens uh, verkeerde prikkels in. Want de minister heeft aangekondigd, ziekenhuis, als jullie over mijn maken op raming heen gaan, dan moet je dat achteraf terugbetalen naar rate van je marktaandeel. Nou, rara, ziekenhuizen zien die strafkorting aankomen. En dat, zit, dat gaan ze natuurlijk allemaal in de prijs proberen te disconteren. Zou dat ook kunnen leiden tot uiteindelijk meer wanbetalers? Ik krijg een reactie op Twitter van een luisteraar die zegt... ik kan de zorgpremie nu al bijna niet betalen. Ik ben een alleenstaande bijstandsmoeder met twee kinderen. Uh, voorziet u daar problemen? Um, dat zou kunnen. Het aantal wanbetalers schijnt al iets uh, toe te nemen. Maar goed, de verzekeraars zullen daar nog scherper bovenop gaan zitten. Goed. Dank voor uw blik in de toekomst. Wienand van der Ven, hoogleraar ziektekostenverzekering... aan de NOS Museum Universiteit in Rotterdam. Kwart voor acht u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. QB is niet meer. Verslaggever Roel Pauw is bij het QB in de Blizzards Museum in Grollo. Dat is sinds juni open, juni van dit jaar. Uh, Roel, uh, goedemorgen. De opening van zijn eigen museum heeft Harry Musquet dus nog wel meegemaakt? Ja, dat heeft hij meegemaakt. en Hij was er zeer verguld mee dat uh, hij zijn eigen museum kreeg... Het is in een uh, oud boerderijtje dat helemaal opgeknapt is. En tijdens de verbouwing kwam hij uh, nou heel regelmatig uh, kijken hoe, uh, hoe de werkzaamheden vorderden. Grollo is trouwens een uh, ja, dorpje van niks, zeg ik, heel oneerbiedig. Diep in Drenthe. Uh, je komt er langs allerlei lanen met grote bomen. En dan, uh, ja, dan sta je hier in de stilte van dat kleine dorp. Bij een uh, huis met een rieten dak waar... Uh, de blues in Nederland is geboren, want ik denk dat je het zo moet zeggen. Het is toch altijd een beetje onwerkelijk. Bij blues denk je aan uh, grootstedelijke toestanden, veel poeha. Maar uh, uh, niets is minder waar, want we zijn hier uh, uh, in het hart van Drenthe. En uh, de eigenaar van dit huis, dit pand waar het museum is gevestigd... dat is jan Roelof Enting, hij is penningmeester... En hij is ook betrokken geweest bij de verbouwing, want hij heeft uh, zijn eigen bouwbedrijf. Is uh, Grollo in rouw gedompeld vandaag? Kun je wel zeggen, ja. En niet alleen Grollo, denk ik. Ik denk dat heel, uh, een heel gedeelte van Nederland wel in rouw is. Ja, en u zelf? Ja, ik uh, zelf ben ook wel uh, een beetje van de kaart, ja. ja. U zag hem vaak, hè? Ik zag hem uh, regelmatig, ja. Ik kwam, uh, minstens uh, één keer per week kwam hij op kantoor, voor zover het nog ging... Maar uh, vorige week zijn we zelf nog hem bij hem op bezoek geweest. Maar ik zag hem regelmatig, gelukkig wel. Ja, straks praten we verder bij deze boerderij waar het nu uh, uh, oorverdovend stil is... maar waar vroeger enorm gerokt werd... Straks gaat het Griekse parlement vandaag akkoord met een nieuwe onroerend goedbelasting. Vragen we aan correspondent Corny Keeser eerst naar Kees Kwaks. Voor de verkeersinformatie, hoe op de weg Kees? Een nou, kilometer is een gemiddelde spitslara, maar er zijn toch een paar behoorlijke problemen. De A9 vanochtend, een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen. Er is nu nog 13 kilometer file over tussen Beverwijk en Knoppen Raasdorp. Een flink problemen is er ook op de A12, Arnhem richting Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Maarsbergen. Daar is nog altijd de linker rijstrook dicht. En er staat ruim 13 kilometer file vanaf knopend Maandenbroek tot Maarsbergen. En dan de A28, een pechgeval. Dat pechgeval is verholpen. Maar er staat nog wel een flinke file van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Soesterberg. 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, het Griekse parlement stemt vandaag over de invoering van belasting op onroerend goed. Wat dat betekent voor de mensen hoorde u eerder vanochtend al in een reportage van onze correspondent Connie Kees. Maar dat wetsvoorstel moet nog wel even worden aangenomen. Connie Geese vanuit Athene nu aan de lijn. Connie, want uh, wat is de verwachting? Gaat dat wetsvoorstel het halen? Nou, de regering heeft er vertrouwen in. Dat heeft de regeringswoordvoerder vanochtend nog eens een keer gezegd. Maar uh, het is natuurlijk duidelijk dat er al sinds vorige week twijfels zijn bij uh, diverse parlementsleden van de Socialistische Partij. Naar verluid zijn dat er vier of vijf. En eigenlijk zou dat wetsvoorstel vorige week donderdag al moeten worden behandeld. En ook de stemming. Uh, maar toen uh, waren er dus problemen. Dus premier Papandreou heeft de afgelopen dagen uh, met alle parlementsleden gesproken. En hij gaat ervan uit dat hij ze over de streep heeft getrokken. Nou, dat, dat zullen we dus zien om zeven uur vanavond, Griekse tijd. Hmm. Nou, stel dat het parlement dan voorstemt. Uh, de Grieken zijn niet heel erg goed in het innen van belasting, toch? Nou ja, en het vreemde is natuurlijk dat deze belasting uh, niet via de normale belastingdienst gaat... maar via de elektriciteitsrekening. En dat is nou juist het punt. Uh, de vakbond, bijvoorbeeld de machtige vakbond van het elektriciteitsbedrijf zegt al... dit kun je niet doen. De vraag is in hoeverre ze dat tegen kunnen houden. Er zijn mensen die zeggen, uh, we kunnen of willen het niet betalen. Uh, heel veel mensen, er staan echt rijen voor de elektriciteitsbedrijven nu, de kantoren die laten nu hun elektriciteit afsluiten van leegstaande woningen. Want dan hoeven ze of geen belasting hun, te betalen. Ja, ja, of van hun tweede huisje op het platteland. Want daar kan dus geen belasting over worden geheven. Nou, de regering heeft op uh, haar beurt gezegd... van ja, wie er voor een bepaalde datum de stroom, stroom nog niet heeft afgesloten... moet toch betalen. Uh, het, is een beetje, uh, ja, het is een beetje een puinhoop, zal ik zeggen. En daar komt er ook nog eens een keer bij dat er rechtszaken lopen al... van particulieren, van verenigingen, van advocaten van andere organisaties die de rechtmatigheid van deze maatregel uh, ja, betwijfelen. En ook het feit of je wel belasting kan innen via een elektriciteitsbedrijf. Ja, Maar goed, de Grieken zijn afhankelijk voor, uh, van steun. En die steun komt er pas als ze dit soort maatregelen erdoor krijgen. Dan zou je zeggen, de premier uh, Papandreou uh, moet er even bij blijven. Maar hij is dus niet thuis. Nee, oh, hij niet? is uh, op weg naar, uh, naar de Duitsland uh, op bezoek bij bondskanselier Merkel. Uh, ja, dat is een afspraak die is gemaakt. Uh, er wordt natuurlijk daar in Duitsland uh, ook over de crisis in Griekenland gesproken en over die nieuwe bezuinigingen. Uh, maar Papandreou is na verluid ook in, uh, in Berlijn om uh, over dat nieuwe tweede pakket, hulppakket uh, te praten, waarin jullie in Brussel over is besloten. Um, ja, we zullen zien uh, wat er in, uh, uit Berlijn komt. Ja, nou, ik hoop dat de Duitse Bondskanselier betaalt voor het etentje. Uh, Connie Kees vanuit Athene, dank je wel. Wij gaan naar Mark-Robin Visser, die uh, is in Utrecht al de hele ochtend... en ontmoet daar mensen die illegaal in ons land verblijven. Laten we even luisteren. Mark-Robin spreekt met Jona van 32 en uh, Anja Lee van 24 jaar. Hoe zie jij je toekomst? Je bent nu 24 jaar oud... Ja, ik weet niet. To, Toen kom eens. Ik ben jong en uh, ik wil uh, leren. Uh, ik wil alles. Maar uh, ik krijg niet. Dat is moeilijk leven, ja. Dat is uh, heel zwaar leven. Hoe moet dat nou verder met jullie? We weten nog niet. We weten helemaal niks. Want je kunt hier natuurlijk wel rond blijven hangen, maar in die bushokjes en zo. Ja, daarom gaan we vandaag demonstreren. Ja? Waarom? Ja, daarom dat we het niet meer bijhouden. Gaan we over door met de VVD-kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een demonstratie van illegale. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het een hele rare zaak, want uh, ja, het, het, de naam zegt het al: illegaal. Uh, ze mogen hier niet zijn, dus het is eigenlijk wel de wereld op zijn kop dat ze dan ook nog gaan uh, demonstreren. Hmm hebben ze vanochtend vaak gehoord in onze uitzending. Mark-Robin Visser heeft met een aantal van hen gesproken. En ze geven aan, um, ja, we willen het land laten weten dat, dat ze problemen hebben. Dat we problemen hebben en, en eigenlijk ook niet zelf niet weten hoe het verder moet. Hoe, hoe ze bijvoorbeeld terug zouden moeten. Wat, wat, wat, wat vindt, vindt u van dat verhaal? Nou ja, kijk, uh, dat we problemen hebben lijkt me duidelijk. Hè? Dus uh, als je illegaal bent, dan uh, als het goed is, uh, kun je dan ook niet aan werk uh, komen. En hoe kom je dan naar geld om, uh, om te leven? Uh -huh. Maar we hebben natuurlijk... Uh, ja, het merendeel van de mensen in de wereld heeft het slechter dan wij hier. En daarom hebben we hele zorgvuldige procedures... Uh, hè, om te zorgen dat alleen echte vluchtelingen hier binnen kunnen komen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet iedereen die het minder heeft hier toelaten. Nou, als het dan aan het eind van die procedure blijkt... Dat je hier niet mag blijven, dan moet je gewoon terug naar het land van herkomst. En dan uh, is het niet de bedoeling dat je hier in de illegaliteit uh, onderduikt. En daar hebben we dus ook instanties voor. Erin ja. diensten, terugkeer en vertrek. En ja, dus ja, de mensen goed, we allemaal u, hulp krijgen. U zegt gewoon terug naar het land van waar ze vandaan komen. Een van ja. de illegale die wij hoorden vanochtend, die zei dat gewoon dat is niet zo gewoon, want dat gaat niet zo gemakkelijk. Nou, dat gaat inderdaad niet in alle gevallen makkelijk, maar daarom zijn er ook meerdere instanties die ze daarbij kunnen helpen. Ze kunnen zelfs toch een geldbedrag mee terugkrijgen of spullen in natura om makkelijk een nieuw bestaan weer op te bouwen in het land van herkomst. En in een heel enkel geval weigert het land van herkomst de mensen terug te nemen. Maar dan kunnen ze ook zo'n zogenaamde buitenschuldsverklaring krijgen. En dan krijgen ze dus ook een min of meer legale status zolang ze inderdaad niet terug kunnen. Ja. Maar het merendeel van de mensen kan gewoon terug... Ja. en zal dat ook moeten doen, want het is natuurlijk geweldig ondermijnend... en ook oneerlijk voor al die mensen die ook wel hier zouden willen komen... Hè, vanuit allerlei andere landen. Ja, Maar blijft de overheid dan toch niet volgens u wat in gebrek... in ieder geval om de mensen dat duidelijk te maken... dat het kan en hoe het kan? Nou, iedereen die hier legaal is... de meeste mensen hebben toch een asielprocedure... of, of andere procedures uh, doorlopen... hebben toch geprobeerd om hier legaal te mogen blijven... Nou, altijd uh, zijn daar advocaten bij uh, betrokken... en die weten allemaal precies welke instanties daarin uh, bemiddelen. Dus ze weten het wel. Maar een heleboel mensen willen gewoon niet terug. Goed. Bij u geen begrip voor de demonstratie van vandaag. Nee. Mevrouw van Nieuwenhuizen, hoor van Nieuwenhuizen van de VVD. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zeven minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Nederlanders zitten minder vaak met alcohol op achter het stuur... dan de gemiddelde Europeaan, maar gebruiken wel vaker drugs. Blijkt uit een groot Europees onderzoek. Wij spreken met uh, Fred Wegman, directeur van de stichting... Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedemorgen, meneer Wegman. Goedemorgen. Ja, het is dus gelukt om uh, mensen minder te laten drinken achter het stuur. Maar het volgende probleem uh, doemt alweer op, begrijp ik. Ja, dat klopt. Uh, net zoals u zegt, bij alcohol doen we het relatief goed. Vergeleken met andere Europese landen. Bij drugs uh, doen we het minder goed. Daarbij moet ik wel aantekenen dat als je kijkt naar de verkeersslachtoffers... dat alcohol nog steeds het grootste probleem vormt. Een veel groter probleem dan het rijden onder invloed van drugs. Hebben we in Nederland, meneer Wegman, het beleid wat betreft drugs in het verkeer laten versloffen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het een, uh, toch nog een heel moeilijk onderwerp is. Het is niet zo eenvoudig om aan te tonen dat bepaalde drugs leiden tot risicoverhogingen. Dat is ons nu wel gelukt in dit onderzoek. Um, en dat betekent dus dat waar we vroeger dachten, we, we moeten het doen met zero tolerance, in het geheel geen drugs. En dan iemand uh, te straffen dat we daar niet meer naartoe hoeven. Dat we wel kunnen toegaan naar een bepaalde mate van drugsgebruik en dan ook weten dat het risico verhoogt. Ja, maar kunt u even, even uitleggen vooraf, uh, is het eigenlijk verboden? Nee, op dit moment niet. Uh, op dit moment uh, mag je dus uh, in, aan het verkeer deelnemen met drugs. En het enige wat je daarover kunt zeggen is dat drugs illegaal zijn. En uh, daar maakt de politie ook wel eens gebruik van uh, als, je, als ze zeggen... nou, je bent toch niet in staat om een voertuig te besturen. Mm. Ja, precies. Dan, dan wordt daarnaar geweest. Maar in ja. principe mag je, um, als je nog over een lijn kan lopen... mag je met een jointje op achter het stuur zitten? Ja, ja. ja. Vindt u dat een goede zaak? Nee, uh, op basis van wat we nu hebben gevonden... denk ik dat we naar wetgeving toe moeten. Uh, die wetgeving die, uh, zal zich dus wat, wat ons betreft met name moeten richten... op die drugs die ge echt gevaarlijk zijn... En dan praat je over uh, amfetamine, je praat over ecstasy, je praat over cocaïne. Mm -hmm. Dus daar zullen we naartoe moeten. Want en... even voor de duidelijkheid, wat gebeurt er met je als je nou, amfetam amfetamine op hebt en je, gaat, je stapt in de auto? Ja, er, er gebeuren allerlei dingen rondom het waarnemen van, uh, van het verkeer. Uh, de, de beslissingen, de risicoacceptatie. Uh, er zijn allerlei, allerlei processen met mensen waardoor hun risico verhoogt. Je neemt wat meer risico waarschijnlijk. Ja, ja. Maar u geeft het net zelf al aan. Hoe meet je dit en hoe handhaaf je dit? Ja, nou, wat, uh, wat er, uh, er, er kan gemeten worden, daar zijn we nu uh, achter. Er zijn uh, testers voor in ontwikkeling. Uh, wij zijn daar positief over, we hebben dat onderzocht. Uh, ze zijn nog niet perfect. Het doet mij een beetje denken aan de situatie die we vroeger hadden met alcohol. Herinnert u zich nog wel dat we blaaspijpjes hadden? Die waren ook niet perfect. Hmm. Maar in die fase zitten we ongeveer met die speekseltesten. Dus dat gaat wel de goede kant. Het moet er nog verbeterd worden. Maar naar ons idee zou er nu al gebruikt kunnen worden uh, door de politie langs de weg. Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, meneer Wegman. Is welke landen maken dat nou te bont op de weg? Uh, ja, je hebt de grote verschillen. Laat ik een, een positief voorbeeld noemen. Dat is Oost-Europa, de voormalige Oostbloklanden. Die hebben al heel lang uh, nul promiel alcohol. En daar zie je dus de alcoholpercentages ook laag zijn. Uh -huh. Wat ook opvalt is Zuid-Europa. Dat scoort eigenlijk op alle onderwerpen. Zowel alcohol als drugs als medicijngebruik. Uh, boven het Europees uh, gemiddelde. Aha, daar gebruiken ze van alles en stappen dan in de auto. Ja. Nou, dan doen we het eigenlijk nog zo slecht niet. Dank uh, Fred Wegman, directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.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 Een derde oorzaak is volgens Omen de vergrijzing. Daardoor zullen de premies de komende jaren met 4 of 5 procent stijgen. DSW is altijd de eerste die de nieuwe premie bekendmaakt. Andere zorgverzekeraars volgen de loop van de komende weken. Bij een brand in het centrum van Rijswijk is vannacht een dode gevallen. Brand ontstond in een pand met een kledingwinkel. De brandweer. Ja, we hebben helaas net te horen met de verkenning van het nablus... hebben we een dode slachtoffer tegengekomen. Naast het winkelpand... Er uh, is een, een klein uh, woningje en daar uh, is die aangetroffen, het zachtoffen. De brand in Rijswijk is inmiddels onder controle. Zes omwonenden moesten vannacht geëvacueerd worden. Een informateur of een verkenner moet de problemen gaan onderzoeken binnen de vakcentrale FNV. Dat willen tenminste de twee grote FNV-bonden, Abvacabo en Bondgenoten. Pas daarna zou een commissie van goede diensten de vertrouwenscrisis kunnen aanpakken. De besturen van bondgenoten en Afakabu zien niets in een commissie die onder FNV-voorzitter Jong Girius wordt ingesteld. Het huidige bestuur is volgens de bonden namelijk onderdeel van het probleem. Als mogelijke informateur worden genoemd oud-GroenLinks-leider oud-FNV-voorzitter Vreeman en PvdA-Eerste Kamerlid Noten. Noorden van de Filipijnen is getroffen door een orkaan, Er zijn overstromingen en op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Minstens één dode is er, een baby viel in een rivier en verdronk. De hoofdstad Manila staat voor een groot deel blank. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De Filipijnen worden vaker getroffen door orkanen. Dit jaar is het al de 16e. Dan Groningen. De twaalf klokken van de Martini-toren daar... die worden vandaag uitvoerig getest. De angst bestaat in Groningen dat de zware klokken de toren beschadigen. De Martini-toren had aanvankelijk vier klokken... en werd in 1995 uitgebreid met nog eens acht klokken. En sindsdien trilt de toren als het klokkenspel te horen is. Zo klinkt die in Martini-toren in Groningen. Het onderzoek naar de klokken van de toren begint om 12 uur vanmiddag. En de proef moet om 4 uur zijn afgerond. Met drugs op achter het stuur. Nederlanders blijken steeds vaker eerst een jointje te roken en dan gewoon in de auto te stappen. Vergeleken met andere Europese landen rijden Nederlanders minder vaak met alcohol op. Maar dus vaker dan gemiddeld met drugs. Het gaat dan vooral om wiet en amfetamines, blijkt uit het onderzoek. En het is de combinatie van drugs en drank die tot veel verkeersdoden leidt. Onderzoekers pleiten voor duidelijke wetgeving over drugsgebruik in het verkeer. En tenslotte droevig nieuws uit Rente. Harry Muske In rolde is gisteren Harry Musquet overleden. De liedzanger was die van QB and the Blizzards. Dit was uit uh, Somebody Will Know Someday een fragmentje. Het nummer scoort nog altijd goed in lijsten als de top 2000. QB and the Blizzards, die gaven de bluesmuziek in Nederland in de jaren 60 een gezicht. Harry Musquet is 70 jaar geworden. En dit was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en nevelig met op verschillende plaatsen mist. Op een enkele plek is het zicht minder dan 200 meter.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 Misschien wordt het in Limburg zelfs 25 graden. Na het oplossen van de mist volgt een zonnige dag. Aan bij de verkeersinformatie. De problemen zijn het grootste voor het verkeer op de A12... vanaf Arnhem naar Utrecht tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Daar staat 14 kilometer door een ongeluk met een vrachtauto. De linkerijstel is daar al een tijdje dicht. En ook is er een behoorlijk probleem in de regio Rotterdam. Op de A16 vanaf Breda naar Rotterdam staat 15 kilometer file... Het begint zo'n beetje bij Knoopend Ridderkerk, loopt door tot aan knooppunt plein. Het heeft te maken met een oliespoor wat er ligt op de A20 van Gouda naar Hoeven, Holland. Daardoor staat er vier kilometer via tussen Nieuwekerk aan de IJssel en rotterdam krooswijk Dat oliespoor moet worden opgeruimd, het gaat dan wel even duren. Voorlopig zijn er twee rijstroken dicht. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.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 Ook voor de voorbaan. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een bijzondere stap is het te noteren in de wielersport. De Rabobank gaat een vrouwenploeg vormen met als kopvrouw Marianne Vos. Vos is zeer verheugd. Ik ben er inderdaad zelf heel blij mee dat de Rabobank natuurlijk instapt. Maar ik denk... Dat het voor het hele vrouwenwielrennen, niet alleen het Nederlandse vrouwenwielrennen, maar gewoon voor uh, het internationale wielrennen mooi is dat er uh, zo'n sponsor instapt. En uh, dat we er weer een grote ploeg in ieder geval uh, met een mooie structuur en organisatie bij hebben. Kijk eens aan, wij gaan praten met Helene Krielaert, hoofdsponsoring bij de Rabobank. Mevrouw Krielaert, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft de Rabobank hiervoor gekozen? Nou, het, het past in de, de lijn die Rabobank al, al, al jaren volgt eigenlijk. Wij steunen, ondersteunen de hele wielensport. En wij ondersteunen ook al het vrouwenwielreleven via de en de, de Nationale Bond. Uh, maar uh, ja, een, een topper als Marianne die verdient het ook uh, om steun te krijgen. En uh, vandaar dat dit een hele logische stap is. Krijgt zij dan nu mevrouw Kriel uit onvoldoende steun? Zit er met, met meer steun meer in? Nee, ja, meer steun, dan, dan gaat het uh, niet direct over uh, bakken geld, maar meer steun gaat het ook over structuur. Wij hebben natuurlijk een goede ja. wielestructuur met de waar heel veel kennis en faciliteiten in zit, waar zij uh, op mee kan varen. En, en hopelijk gaat haar dat ook helpen in, in haar voorbereidingen en, en, ja. en, en vooral ook in de ontwikkeling van het Nederlands wielrennen. Een professionele omgeving zou haar verder kunnen brengen, denk je? Nou, u. dat hopen wij, ja. ja. Nou zei Tom van het Hek, onze sportman, een uurtje geleden in de uitzending... dat zou ook wel lastig kunnen worden met Marianne Vos in zo'n strakke sponsorploeg. Want ze is nogal eigenzinnig en houdt niet heel erg van zo'n gestructureerde ploeg. Uh, bent u erop voorbereid? Nou, volgens mij is elke topsporter bij voorbaat uh, eigenzinnig. Want dat is namelijk een van de kernkwaliteiten van topsporters. Dus daar zijn we inmiddels wel gewend, uh, of de de ploeg gewend, om mee te werken. Dus ja, ik, daar ben ik eerlijk gezegd niet, uh, niet zo bang voor. Ja, nou bent u natuurlijk ook geen filantropische instelling. Verwacht u um, dat het vrouwenwielrennen um, interessanter wordt? Uh... Nou ja, ik, volgens mij is het vrouwenwielrennen al redelijk uh, interessant. Oh. Uh, dus uh, volgens mij is dat niet zozeer uh, de issue. Het gaat erom dat het, het vrouwenwielrennen in Nederland uh, een bepaalde ontwikkeling verdient. waar al een hele tijd aan gewerkt wordt. en waar nu wellicht nog beter aan gewerkt kan worden. Hmm. En wanneer is dan voor de Rabobank de samenwerking succesvol? Wanneer bent u tevreden? Nou, uh, op het moment dat, uh, dat Marianne haar, uh, haar ontwikkeling en haar uh, ambities uh, waar kan maken en, en dat we ook uh, kunnen zorgen dat er een aantal uh, jonge uh, vrouwen rensters zich uh, verder kunnen ontwikkelen, zodat er ook een opvolging is voor Marianne als hij een keertje stopt. Hm. Hoeveel geld besteedt u eraan? De exacte bedragen die, die moeten nog helemaal bepaald worden, omdat het gaat over plannen maken voor de toekomst. En we hebben, het is nu bekendgemaakt, maar er moet nog heel veel uitgezocht worden over structuren en renters enzovoorts. Dus dat is nog niet duidelijk. Maar is het vergelijkbaar met de mannenploeg? Nou, dat, dat lijkt me evident dat dat totaal andere bedragen zijn. Goed. Nou, dank u wel, mevrouw Krilaert. Helene Krilaert, hoofdsponsoring okay. bij de Rabobank... over de wielerploeg voor vrouwen. Tien minuten over half negen. We gaan door naar de bloeslegende uit Drenthe. Die is overleden. Harry Muske overleed op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rolde. Hans Laveijen, drummer van QB en de Blizzards. Welkom in onze uitzending. Ja, dankjewel. Allereerst natuurlijk gecondoleerd met uw verlies. Ja. Wanneer heeft u Muske voor het laatst gesproken en hoe was dat? Ik heb Harry uh, een dag of veertien geleden voor het laatst gesproken. samen met Helmi van der Vegt, onze pianist. Um, ja, dat was confronterend, omdat hij er toen ja, al slecht uitzag. En uh, ja, niet meer de Harry was die wij, die wij uh, een aantal weken. Waar, waar we een aantal weken daarvoor nog mee op het, uh, op, op, op het podium hebben gestaan. Dat is heel snel gegaan, dus, met, uh, met Harry Oostker? Ja, ja. Ja. Meneer Lavalle, wanneer was de laatste keer dat u samen speelde? Uh, dat was uh, 9 juni, dat was een, de avond voor zijn verjaardag. Oh, ja. Toen was het hele dorp, Gollo. Ja, er waren allemaal mooie posters opgehangen. Het Huey en de Blizzards Museum werd geopend die dag. Kortom, het hele dorp stond uh, in het teken van Harry's verjaardag. En normaal dan doen wij altijd het Come-Home concerten nadat wij weer een, een jaartje getoerd hebben... voor onze vaste fans. Dat zijn dat zo tussen de vijf en zevenhonderd. Dat een Duitsers bij Belgen. En... Uh, s'avonds hebben we... voor dikke drieduizend man... in een tent die ze achter de café Hofstegen... Uh, gezet hebben. Ja. Blijkt nu ons laatste concert gedaan. Dat hadden we, hadden we niet verwacht. En Harry ook niet? Nee. Uh, het was wel zo dat hij zich... Uh, ...niet zo goed voelde. Um, en wat minder wilde gaan spelen. Maar we hadden plannen. We hadden nu eigenlijk een, een cd gemaakt. Samen met Damien Loewis als producer. En uh, nou ja, hij wilde nog wel spelen, maar wat minder. Maar ja, achteraf kun je zeggen dat... Uh, ja, ...dat hij zich natuurlijk al, al niet goed voelde. Want die weken daarvoor hadden we nog een, een druk programma... ...op festivals en in, in theaters... Daar zijn er ook een aantal van afgezegd. En dat weekend voor Grollo. Voor zijn 70ste verjaardag ook. Om in ieder geval dat te halen. Maar, eh, nou ja, goed. Toen was het nog niet bekend. Eh, dat hij uiteindelijk kanker had. Dat, eh, dat is een week eh, ja, later geconstateerd. nadat hij hals over kop. Eh, naar het ziekenhuis moest. Aan zijn gal is geopereerd. En, eh, ja. Daar kwam eigenlijk. Eh, tevoorschijn dat hij, uh, nou ja, dat hij kanker had. Even naar uh, de meest drukke tijd... die u uh, samen met hem beleefd heeft. Tijdens uh, uh, het tweede leven van QB en de blizzards. Hoe, hoe was het om met hem te werken? Ja, prettig. En waar zat uh, dat in? Ja, het, die, ik heb natuurlijk ook de wilde de, de jaren meegemaakt. En... Uh, die waren ook echt wild en ruig. En we zijn een jaar of 15, 16 geleden weer uh, bij elkaar gekomen. Uh, we hebben niet verwacht dat het zo'n uh, succes zou zijn... en dat we zo lang bij elkaar nog zouden blijven. En uh, dat, dat was wat relaxter, maar... Uh, de band had toch een drive. Uh, en Harry in het bijzonder, want... ja. Hij, hij, hij was de blues, weet je, en dat, dat, dat was zijn leven. <gül> en de band was zijn familie, hij had verder ook geen familie. En, en hij zei altijd, de band, dat is mijn familie. Ja, U zegt, hij had de blues, waar zat, waar zat hem dat in? Hoe uitte zich dat? Nou, ja, een dag of veertien geleden hebben Helmi van der Vecht... de pianist en opvolger van Herman Brood destijds... Uh, toen hebben we het Harry gesproken en ja, eigenlijk een beetje afscheid genomen. En als je dan ziet dat hij, ondanks zijn slechte gezondheid, ja, toch nog een soort gedrevenheid had om zijn, zijn, zijn, zijn, ja, te bewaren. Hè. De, de, de, hij, hij, hij sprak nog steeds over muziek, kon zich nog op, opwinden over bepaalde dingen, terwijl hij, ja, eigenlijk lichamelijk een wrak was. Maar... Uh, uh, zijn verstand uh, werkte nog op volle toeren. En, en dus daar kwamen een heleboel. in dat gesprek kwamen een heleboel dingen tevoorschijn. Ja, daardoor kreeg je de overtuiging dat hij ontzettend stond voor waar hij altijd mee bezig was. En dat was, dat was die muziek. Uh, uh, Promoten en of promoten, dat was zijn leven, daar hield hij ja. van. En, en daar heeft hij ook wel erkenning voor gekregen: hè? een standbeeld in Gollo, een gouden harp voor zijn hele oeuvre, een lintje van de koningin, ambassadeur van Drenthe is hij ook nog geworden. Het museum, hoe belangrijk was die erkenning voor hem? Nou, ja, daar was hij wel trots op. Daar was hij absoluut erg trots op. En uh, ja, dat, uh, dat deed hem erg goed, ja. Het is dus ook niet niks, het zijn een aantal behoorlijke onderscheidingen. En uh, ja, daar was hij absoluut trots op. En hij ja, heeft het nog mee kunnen maken dat het Q in het Blizzards Museum geopend is. Dus ja, Mooi, ook dat ja. vond hij geweldig. En uh, ja, hij was een beetje een legende bij zijn leven al. En dat, ja, dat, is, toch, dat is toch bijzonder. Ja, die erkenning heeft hij gekregen. Hans Lafayette, dank dat u uh, wilde stilstaan bij uh, de dood van Harry Muske. Heeft u wel eens het gevoel dat u achtervolgd wordt? Dat klopt, het is Facebook. Onze internetdeskundige veld stelt straks hoe je ze uiteindelijk van je af kunt schudden. Eerste verkeersinformatie, valt ook heel wat af te schudden, bij de AWB Kees Karks. Dat klopt, zeker op de A12 en bij Rotterdam. Uh, die A12 eerst maar even. De A12 vanaf Arnhem naar Utrecht, en ongeluk met een vrachtauto bij Maarsbergen. Flinke file tussen Wageningen en Maarsbergen, 14 kilometer. De linker rijstrook bij Maarsbergen is nog altijd dicht en dat kan nog wel even zo blijven... En dan het tweede probleem, dat speelt in de regio Rotterdam. Er ligt een oliespoor op de A20, daar kom ik zo op. Daardoor heeft het verkeer erg veel last om de A20 op te komen... vanuit Breda op de A16. Er staat 15 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk... tot knooppunt Plein. Het oliespoor ligt op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... en dan met name tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk. Er staat 6 kilometer file tussen Nieuwekerk en Krooswijk... en er zijn nu twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten voor negen is het. We gaan nog eens naar uh, Utrecht, naar Mark Robin Visser. Hij spreekt daar met uh, illegalen die later gaan demonstreren in Den Haag. Protesteren tegen het gedwongen leven op straat. Mark Robin spreekt met Jonas uit Eritrea en uh, Ayan Lee uit Somalië. Jonas had geluk, kon vannacht slapen bij vrienden. Maar uh, Ayan Lee heeft de nacht in een bushokje op het jaarbeursplein doorgebracht. Nou, ik kijk even naar dit bushokje. Het is een heel modern bushokje... met een bankje erin. En uh, ja, Als je hier slaapt, heb je een dak boven je hoofd. Het is natuurlijk wel aan één kant open. Het is nu nog wel mooi weer, dus we hebben een mooie ochtend. Yeah. Maar uh, Jonas, in de winter denk ik niet dat je hier goed kan slapen. Nee, denk ik al niet. Maar ik heb geen andere keuze. Wat zijn de alternatieven, behalve bushokjes? We zijn hier in Utrecht uh, rondom de jaarbeurs en uh, Hoogkaterijnen. Er yeah. zijn vast nog wel andere plekken. Ja, yeah, het is nog bij die park... In een park, ja, klopt. Ja. Hoeveel mensen aan Jan Lee slapen hier nou s'nachts in deze omgeving, hier rondom de jaarbeurs? Ja, misschien uh, te veel mensen. Maar uh, als je krijgt uh, door, ik slaap. Als je krijgt niet, uh, ik slaap niet. Uh, ik zit allemaal, ik zit uh, uh, hele, hele, hele dag uh, op de, op de stourt uh, uh, bij de halt. Maar het uh, is, uh, is een moeilijk leven, ja. Jij bent nu 24 jaar oud. Ja, ja, ik ben het 24 uh... En Jonas, jij bent uh, 32. Ja, klopt. Jij bent ook al wat langer in Nederland, hè, 10 jaar? Ja, ik ben uh, meer dan 10 jaar. Ik ben eind uh, in 2001 uh, binnen hier gekomen. En jij hebt geen enkele kans meer om hier legaal... Nee, ik... Om tot nu heb ik geen enkele mogelijkheid om legaal te worden. Dat geldt voor Ayane ook? Jij bent ook uitgeprocedeerd? Ja, ja ik ben ook uitgeprocedeerd uh, voor, uh, voor, voor, vanaf uh, zeven maanden. Ja. Ja, want je bent nu totaal drie jaar hier en je bent nu ja. zeven maanden illegaal. Ja. Hoe moet dat nou verder met jullie? We weten nog niet. We weten helemaal niks. Want je kunt hier natuurlijk wel rond blijven hangen, maar in die bushokjes en zo. Ja, daarom gaan we vandaag demonstreren. Ja, waarom? Ja. Ja, daarom dat we kon niet meer bij halen. Hoe zie jij je toekomst? Je bent nu 24 jaar oud. Ja, ik weet niet de toekomst. Ik ben jonger en ik wil leren. Ik wil alles, maar ik krijg niet. Dat is moeilijk leven. Dat is heel zwaar leven. Vandaag gaan jullie naar Den Haag. Ik geloof dat het zo meteen verzamelen is. En dan gaan jullie met de bus met z'n allen. Ik wens jullie een goede reis. Ja. Denk je dat er veel mensen zullen komen ik in Den Haag? Hoop, ik hoop het, ja. Want er zijn wel heel veel illegalen in Nederland. Hè? Er zijn wel honderdduizend ja, ja. illegalen in Nederland. Ja, ik denk wel al die mensen al uh, geen verblijfverkomen kunnen krijgen. Die zijn al lang in Nederland. Ja. Maar ja, heel veel mensen durven, denk ik, ook niet uh, te demonstreren. Ja. Ik denk wel, ja. Ja. ja. Ik denk wel eens zijn. Veel mensen komen nog te demonstreren. Okay. Ja. Nou, we zullen het zien vandaag. Veel succes en een goede reis. Ja, een goede reis. Veel succes, ja. Dit is goed. Tien voor negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Facebook, sociale netwerksite, maakte eind vorige week... allerlei veranderingen bekend die gebruikers moeten verleiden... om de site nog vaker en vooral ook langer te gebruiken... en meer informatie over zichzelf met anderen te delen. Maar er was ook een onderzoek van een hacker... waaruit blijkt dat Facebook zijn gebruikers op internet volgt. Zelfs al bent u uitgelogd. Onze internet-expert Roland Stekelenburg, goedemorgen. is weer goedemorgen. hier. Hoe zit dat met dat volgen? Wat doet Facebook? Nou, wat Facebook eigenlijk doet, die plaatst uh, uh, zogenaamde cookies op je website. Dat zijn kleine uh, programmaatjes als je het bezoekt. Ja, en uh, dat doen heel veel websites, hoor. Dat is op zich niks bijzonders. Maar wat, waar ze nou achter kwamen is dat ook al ben je gewoon weer uitgelogd... dat Facebook je dan nog volgt uh, door elke site die jij bezoekt... waar zo ergens een Facebook-knop op staat. Uh, daardoor kunnen ze dus precies zien wat jij doet en welke sites jij bezoekt. En dat houden ze ook bij. Dat zijn zogenaamde tracking cookies... En ja, dat was echt wel nieuw. Dus daar maakten veel mensen zich erg druk over op internet. Daar was Facebook niet open over geweest? Totaal niet. Facebook, desgevraagd, ontkent ook niet dat ze die cookies plaatsen... maar komt nu met een verhaal dat dat is om spam te voorkomen... en om soortige, eigenlijk om jou te beschermen tegen de boze buitenwereld. Dat is het verhaal van Facebook een beetje. Waarom doet Facebook het? Wat is de reden daarachter? Ja, dat is natuurlijk nooit helemaal duidelijk. Het grote probleem van, van Facebook is dat ze daar niet transparant over zijn. Dat zijn ze in het verleden ook nooit geweest. Dus er uh, ontstaat uh, toch wel meer wantrouwen over de intenties van Facebook. Um, nu dit weer, uh, niemand weet wat Facebook met die gegevens doet. Uh, maar er is ook meer kritiek, hè, uh, naar aanleiding van die verandering van vorige week. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld hebben ingevoerd is, dat noemen ze zelf, frictionless sharing. Mooi Engels woord, dat betekent zoiets als uh, makkelijk delen. Mm -hmm. uh, dat betekent dat als je één keer een applicatie of een website toestemming hebt gegeven... om jouw gegevens te gebruiken, dat dat voor altijd zo is. Dus dat hoef je niet meer elke keer te doen. Daardoor kan Facebook automatisch aan jouw vrienden laten weten wat je allemaal doet. Dus je leest een artikel op internet, welke muziek je luistert, uh, allemaal dat soort dingen. En vaak heb je dat zelf helemaal niet meer in de gaten. Want als je dat hebt aangezet, ooit, uh, dan gebeurt dat gewoon. Nou, zo zijn er nog meer uh, uh, dingen. Uh, Facebook wil nu alles binnen Facebook gaan halen. Dus uh, um, video kijken binnen Facebook. Muziek luisteren binnen Facebook. En dat gaat nu zelfs al zo ver... dat als je een Spotify-account wil aanmaken... die populaire muziekdienst, je kent mm -hmm. hem vast... Uh, dat kan alleen nog maar als je een Facebook-account hebt. Dus Facebook is een soort net... Uh, uh, wat om mensen heen spant... en wat steeds nauwer aangehaald wordt... Ja, uh, uh, geen Facebook-account is dan een oplossing. Uh, daar gewoon weg niet meer aan meedoen. Maar is er ook een andere manier waarop je ze van je af kunt schudden? Natuurlijk, nou, je, uh, je kunt al je privacy-instellingen binnen Facebook uh, zelf instellen. Maar ik ben er gisteravond zelf ook nog eens mee aan de slag gegaan. Uh, gekeken welke websites heb ik zelf eigenlijk toestemming gegeven... om mijn gegevens te gebruiken, uh, mijn Facebook-gegevens. Terwijl ik heb alles dichtstaan, he. niemand kan bij mij erop. Bleek ik toch 15 uh, applicaties en websites, ongemerkt... Uh, aan mijn Facebook-account gekoppeld te hebben. Omdat ik er een keer ingelogd heb met mijn Facebook-gegevens. omdat ik wat anders een keer ja heb geklikt. Uh -huh. uh, die gewoon mijn gegevens mogen gebruiken. En, en als je dat wil veranderen, als je dat wil aanpassen... waar, waar vind je die instellingen? Nou, als je naar je privacy-instelling op Facebook gaat... dan moet je echt eens een keer heel goed doorheen lopen uh, en kijken. Daar, daar staat bijvoorbeeld een, een kopje websites. Uh -huh. Nou, daar zie je hoeveel websites jij toestemming hebt gegeven... om jouw Facebook-gegevens te gebruiken. En dat kun je weer uitzetten ongemerkt geef je her en der allemaal dat soort toestemmingen. En je weet eigenlijk totaal niet meer wat er met die gegevens gebeurt. Nee. Doen de anderen het ook, de andere social networks? Um, niemand is natuurlijk zo groot als Facebook. Nee. Uh, en dat dus geeft Het is ook de filosofie ja. van Facebook om eigenlijk te zeggen... ja, uh, mensen die op Facebook zitten hebben de rest van het internet niet meer nodig. Want je kunt alles binnen... Facebook doen. Uh, dus het is daar in die zin veel belangrijker dan heel veel van die andere uh, sites. En de andere grote privacy slok op, Google, Google+, Plus, hoe gaat dat? Want dat is ook een, netwerk een op nou Ja, een Dat opkomst. is natuurlijk de enige concurrent op dit moment wereldwijd van Facebook. Uh, Google+, Plus, net begonnen, gaat als een speer. 40 miljoen gebruikers, geloof ik, uh, inmiddels. Actieve gebruikers? Tegen de 40. Uh, nou zit Facebook wereldwijd op, uh, uh, geloof ik, 700, 800 miljoen, hoor. Mm. Uh, dus komt nog niet in de buurt. Uh, Facebook is t, uh, minder transparant dan Google op dit moment, maar die twee, dat is zo'n titanenstrijd dat zij allebei, vind ik, uh, niet echt meer aan de gebruiker denken, uh, maar vooral aan het binnenhalen van zoveel mogelijke informatie over jou en het zo makkelijk mogelijk maken om allemaal dingen te delen. Oké, okay, nou dat is wel goed om je dat te realiseren als gebruiker. Nou, dan, nog, dan ga ik voorlopig maar niet op Facebook. Doe maar niet, joh. Nee. <lacht> maar dat kan ik ook weer niet op Spotify. <lacht> nee, dan uh, kan dat ook weer niet.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nieuw bij DA: Otrivin Plus, een natuurlijke zoutoplossing voor een verstopte neus. Lees voor gebruik de wijsluiter.